Nieuws van 1 uur. Gerk met het NOS-journaal. De NAM moet onderzoeken waarom het aantal aardbevingen bij Loppersum vorige maand is toegenomen. Dat heeft het staatstoezicht op de mijnen, het gasconcern, opgedragen. Ruim een jaar geleden werd de gaswening op vijf locaties rond Loppersum stilgelegd. op last van de Raad van State. Dat leek effect te hebben, maar na een rustige periode nam vorige maand het de aardbevingen in het gebied weer toe. De stafchef van de Duitse bondskanselier Merkel noemt de opmerkingen van de Turkse president Erdogan absoluut onacceptabel. Erdogan vergeleek gisteren het verbod op Turkse campagnebijeenkomsten in twee Duitse steden met nazi-praktijken. Turkse ministers wilden Turken in Duitsland toespreken over het aanstaande referendum over de Turkse grondwet. Volgens de stafchef valt Duitsland niet te overtreffen als het gaat om rechtsstaat en tolerantie. De Franse premier Alain Juppé is niet bereid om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen indien François Villon zich terugtrekt. Juppé werd in de Conservatieve Partij gezien als een mogelijk alternatief voor Villon die verwikkeld is in een schandaal. Hij zou zijn vrouw laten uitbetalen als parlementair medewerker terwijl er hoogstwaarschijnlijk geen werk tegenover stond. De Franse kiezen in twee etappes een nieuwe president op 23 april en 7 mei. De Franse autobouwer Peugeot Citroën neemt de Duitse Opel en het Britse zusje Vauxhall over voor 2,2 miljard euro. Het concern heeft daarover een akkoord bereikt met eigenaar General Motors. De Fransen worden door de overname de tweede autofabrikant van Europa, na Volkswagen. De groot aandeelhouders van de Telegraaf Media Groep trekken zich niets aan van het hogere bod van Talpa. Wij verkopen onze aandelen niet, zeggen het mediahuis en de familie van Puienbroek in de verklaring. Samen hebben zij bijna 60% van de aandelen in handen en ze hebben zelf een bod op tafel gelegd. Ze gaan er nog steeds vanuit dat de mol niet moeilijk gaat doen en zijn belang aan hen zal verkopen. Het weer bewolkt in de zuidelijke helft van het land wat regen, in het noorden ook wat zon, het wordt een graad of acht. Morgen bewolking, wat regen en soms wat zon, dan vijf tot negen graden. Woensdag gaat het harder regenen. Dit was het in de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Lunch. Mag ik hele even, dames en heren mag ik even oude kopjes pakken. Mag ik? Mag oh, Ja, Mag ik? Mag Nee, nee, mevrouw Schouten lopen achter in de vraag hoor, voor die zooi te zoeken. Maar dan zeg ik, de haal ik even gouden kappies op. de heren van de muziek die denken dat ze rot zijn hier, hoor. Die denken dat ze vrouw de rads kennen laten staan. Maar ik moet het daar Nee, De zo is staat aan te koken. Daar heb ik heel gezien aan. Ik wil ook een keer op tijd naar huis. Heb je nog een kappie, dames? Nee, jullie zijn van netjes. Dus kijk, jij is de achter je pianola. Daar, hierzo. Wat staat er? Plukvink, wat staat er? zo? Ja, hier zo. Hier, graadharing. Ja, Hé, ja, ja, dat zo waar je woon Ja, jij kan wel lachen met je arrogante dan, maar Je hebt ook wat zo gemaakt, hoor, je kleedkamer. Ja, ik heb je kapjes net weggehaald. Dan leg ik ook nog een onderbroek broek voor je. Ja, binnenstebuiten. Ja, maar ze denken dat ze gaat zijn. Maar ik heb je overdag ook werkzaats, hoor. Ja, ik heb overdag nog een baan en s'avonds dit. Maar ik zeg wel eens, als er iemand in de zaal is, wat, die meer uren maakt per week als ik. Wat, dan mag je nou ter plekken doodvallen. of bestaat, uh, uh... Martin? Wat is dat? He? Is hij doodgevallen gevallen, hè? Is hij dood? Wat heeft hij, he? Een grappie? Achterlijke dakhaas die erbij zit. Dat, zijn de, dat is de mensen een hartverzakking bezorgen, hoor. Ja, je hebt gewoon geklap te doen met je trammeltje. Dan. God, je zoi maar opruimen, want ik ben het zat, nou. Jullie, ja, jullie allemaal, allemaal, de rotsje opruimen. Schiet, ja, jij ook. Zeg, schiet, schiet maar op met je haren. huppetee, ja. Ja, ik hoorde net mevrouw Schouten dan al zeggen... als jullie zo belaberd blijven spelen, dan huurt ze een karo -kapparat. Dus, <lacht> Dan is er een goede koper uit. Ja, je hebt hele goede karo apparaat. Hou op, ga je uit. Mijn zoon heeft er ook in. Die heeft hij twee jaar geleden van mij gekregen... voor zijn hersenrapport. Toen had hij mijn vier alvoldoenertjes erop. Dus, eh... Uh, als hij minder als vijf alvoldoenertjes had... mag hij van mij altijd een duur cadeau uitkiezen. En nou wou hij graag z'n elkaar roken... dezelfde dus die fraasbrauwer in zijn caravan opstaan. Ja, die heb ik gekocht. 1500 waadboxes hebben we erbij gekocht. Cinema Sarang System zit er bovenop. Ja, zo'n dolblaai uh, system zit erop. Wat zo rond zijn. Ja... Ja, maar mijn zoon is heel muzikaal. Want hij zou twee jaar geleden meegedaan hebben aan Idols. Maar ja, goed. Hij is niet verder gekomen, naast de kantine door. Dus, uh, ja. Nee, maar de kom, heb ze lopen klieren. Hij kan zo klieren. Hij heeft bij de jurylid, weet het wij? Uh, Sherry, Sherry, weet je wel? Sherry kogman die kent ze wel, hoor. Die buik spreekt, pap. Zeggen we dat alleen dat kindertje beweegt. Weet je, alleen dat kindertje. zo houdt die kap. Ja, ja. Nee, maar dan wat hij een stinkbommetje onder de stoeltje gegooid. Ja. Toen liep ze later door de gang en toen had hij gezegd... Ja, maar dan nou ruik je net zoals u kijkt. Oh, ja. ja, maar hij durft, durf, hè. Hij durf, hè. Maar het is een apart kind, hoor, wat ik heb. Ja, ik heb ze maar één. Ik ben de stapel op. Maar ik vraag me wel eens af is die wel helemaal normaal. Ja, ja ik heb pas geleden gevraagd bij de huisarts. Ik zei, Heb hij bij zijn geboorte soms awesome gebrek gehad of zo? Ja, het is een zware beveling geweest hoor. Want in plaats van persen kneep ik hem. Dus, ja. ja. Ja, dat kan dat is je moeder is, denk. Je wil ze in je eigen houden, hoor. Dus ja. Hij kwam ook heel agressief van die wereld, hoor. Want die gynaecoloog die trok hem er zo uit. En, en, en die gaf zo'n tikkie tegen de billetjes voor de ademhaling. Nou hij de geluid terug. <lacht> ja, en hij is altijd een laatste pak gebleven. Twee jaar oud, drie jaar oud. Janken bij de badsmeed. Dat moest die en dat moest die. Overal zijn zinnen hebben karrenvallijk volgekocht. Ja, daar kan je alleen nog aan voor werken. En hij is nog laatste goor. Alle dagen super lastig, Want ik het ook gevraagd in de huizen. Het hij soms ADSL? GELACH ja, nou, hij is alle dagen supernaastig, hoor, eigenlijk. Ja, nou, die huisarts die zegt van niet. Hij zei: mevrouw, u bedoelt waarschijnlijk ADHD. Ik zei: ja, dat kinderen ook wel. Ja, heb ook alle dagen haar de hoor. Ja. Hij is niet meer voor kramp. hij is voor kramp. Hij kent zijn eitje niet kwijt. Had niet zo smoel werk en zijn eigen man vervelen? Alles waar je koopt, zo smoel, echt Vrienden, je niet? Ik had ook gezegd, nou met de krokusvakantie. Ik zei, hij blijft binnen hoor. Ik zei tegen mijn maand op de straat niet op en aan het werk ben hoor. Ik zei, we kopen wel wat leuks, weet je? Ze hebben zo'n platen televisie, zo'n LSD-scherm gekocht. Ja. Ze <lacht> zei, maar als hij de straat maar niet op gaat hoor, want ja, maar te kessen en me zo dan loopt hij zijn eigen te vervelen, dan ben ik aan het werk. Heb je bij de buurman had je een zevenklapper in de duiven til gegooid? He? Ja, je zit te laag, maar de buurman het prijsduiven zitten. Oh. Ik dacht dat de buurman zijn kussen uit stond te schudden. Oh. Hele straat vol met veren. Oh. Ja, maar er stond de buurman met een haakbijl op m'n stoep. Wa? Maar dan neem je het op voor je kind. Ik zeg ook, ze nou, was je prijsduiven langzaam, zegt tegen de buurman. Volgens mij is er een kruis met scheidlijstjes, want mijn hele venster heb ik Ja, natuurlijk. Ja, dan koop je wat leuks voor de kind, weet je de knapt ze die weer op. Maar ja, je weet het niet meer bij kopen, want met Sinterklaas ook nou, ja. Hij gelooft al lang niet meer, want hij is 15 jaar. Maar ja, als, het, als het om cadeaus gaat, zijn ze geloven eerst de pauze, hoor. Hè? Ja, wat nou, nou met Sinterklaas wou hij ineens een nieuwe fotocamera. Maar ja, hij had er nog twee niet eens uitgepakt op zijn kamer, hoor. Dus, uh... Maar hij wou er een met 6000 megapukkels. Dat had hij nog niet. <tie> ja, ja, ik heb hem gekocht, zo'n duur, weet je, van, van, van, van leuke hoor. Zo'n aangrande balen, zo'n ding. Ja. Ja, maar mijn maan was peeslink. link. Hij zei, je bent niet goed slik. Als je je loopt te kopen, Ja, mijn maan was jaloers op hem, hoor. Echt hoor. Ja, mijn man ze, die gozer heeft de kak vol met megapukkels van het vreten van de berenlullen uit de muur. Ja, ja. Ja, wat ik aan het werk ben en heb je trek, hoor. Dan staat je die frikadellen uit de muur te, te hapen, weet je. En vreten soms al zes of zeven op een dag op, ja. Ket, zaak zaak gaat ze weer verhoog. Maar ja, goed. Ja, je houdt ervan. Maar je hebt ze enkel op m'n tramelaand eerlijk, Want Toen kon ik weer op school komen, los, het de leraar in zijn arm geknepen.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 Ik ga een keer op internet kijken, want je kind kan maar een keer als hij woorden woorden roept. Misschien dat hij wel die ziekte van Jules de het. Ja. Maar ja, goed. Je neemt het uh, voorop, hoor. Je neemt het op voor zo'n kind, hoor. Wat Want je houdt ervan, want het heeft ook heel lang geduurd voordat we hem konden krijgen, hoor. Hou op, schei uit. We hebben twaalf jaar tegen de klip en opleggen, wippen. Ik wou het zo gewoon gekend, Je kan je je niet voorstellen. Echt, maar ik was er zwaar te overspanen van. Elf jaar lang had op de kalender zitten turen. Elke maand zat ik in de spanning en elke maand was het weer een fiasco. Dan had ik weer mijn poes in de hangmat. <tieden> Wat waren laag, Joost Maagert. Weet je, we waren helemaal gekeken. Maar dan zei natuurlijk, die gingen ook kijk verdikken we een keer naar mijn man. Misschien leggen we het dan, hè. Maar die gingen zei: nee mevrouw, die zaadleiders zijn kaarlijk vrij. Dat zal het zwempen het hier. Dan, dus ja. dat was het niet. Is ze nou, dat is er wat mis met mijn kiphak? nee, mevrouw. U hebt een pracht kippenhok. Hij zegt, het staat er mooier bij als een duivelen in Grandorado. Dus ja, dat was het niet. En toch was ik nooit zwanger. En toen, na elf jartje, werden we ineens gebeld door het AMC. Dat ligt bij Amsterdam. Of daar we mee wouden werken aan een test. Want er kwam een gynaecoloog van Amerika hoor. En die boekte je hele goede resultaten, zei een babywoud. Dus mijn man en ik te heen, ook oh, knapen Oh, Het leek Dr. kilde, nee, wel. En die zat allemaal vragen te vragen. Ik verstond er geen hout van. Dan zat hij alles op te schrijven. Maar er zat een vertaalstertje bij, dus.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 Ja, we maken bij ons in het dorp genezen blokken maar inkomen, dus dat weet je wel hoor. Dus ja. Dus wij, ons eigen uitgekleed achter het gordijn, masten we op zo'n bedgalerie, je kamer die beiden wel, hoor, met zo'n papieren rol erop, hoor. Nou, we lagen te kraken met z'n twee, ja. En in ene kwam die arts met hem hoofd en die staat even naar ons te kijken, Toen zegt hij: Oké, okay, stop ik, stop ik. Nou, nou, toen masten we er al mee op We waren nog ineens klaar, <lacht> Toen ging hij terug naar hem, zijn bureau. Die artsen begonnen allemaal dingen op te schrijven. Mijn man ze wat zit hij nou? te schrijven ik zie ik dat weet ik wel. Ik zeg een receptie. Ik zei, we gaan de kennis aan ons verdienen. We zalen wel weer wat in mat. Dat lekker hoor. Dus wij gelijk de briefje meegenomen naar de apotheek. Maar ja, daar konden ze het middel niet. Ze hadden er nooit van gehoord. Hoe heet het nou, goed? god? Uh, uh, ga kent altijd het altijd uh, Tritio Terol was het. Maar ze konden het niet. Hij ging kijken in de boek. Hij zei, nee, hij zei, we hebben het. Hij zei, drie, heb ik wel. Hij zei, maar dat is voor druipneuzen. <lacht> ja. ik zei, nou, dat hebben we niet, hoor. Nee. En uh, toen ging hij opbellen, hoor. andere apothekers heeft hij afgebeld. Niemand kan het, middel. Er was er een die belde terug. Hij zei, Ik heb tritioti tien, Kan het voor even weer storing zijn? Ik zei, nou, dat kan ook niet. Want mijn maanden. en ik zijn niet van de bed afgevallen, hoor. Dus, ja... Nou, toen zei hij: Spijt mij. Hij zei: wij, wij kunnen dit middel hier niet. Het is een lekker het bij jou. Ze heeft Je hebt toch gestudeerd met die botte hersens hier bovenkomen? Ze zei: Misschien mooi zo'n botte een keer goed aan het werk. Zei. Ik zei: de, de pak je de telefoon van de toonbank. Bel je even op naar Amerika. Want er staat dat het het middel betekenen. Kan. Hij zegt: Verrek. Hij zegt: Is het Amerikaans staan wat er op de briefje stond? Ik zeg: Ja! Hij zei: Maar nou snap ik waar er staat? Hij zegt hier staat geen trioterol. Hij zegt hier staat trai hol Geweldig. Pinek schoten. Aan de telefoon Joop van Nes. Joop. Ja, er is helemaal wat anders dan dat u terug. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Heb jij dat middel ook wel eens geslikt? Radio die andere Nou, dat niet, maar dat Utrecht heb ik wel moeten slikken. Okay, een hele schoonfamilie kwam daar vandaan en dat was plat Utrecht, hoor. Maar dan ken jij, dan dan. Ken, dan ken jij Herman Berkin ook wel zeker? Herman Berkin. Ja, Berkine. Oh, ja, ja dat, okay. nou, dat is een typische Utrechtse cabaretierjockey. Ja, ik, ja. ik, ik, ik, ja, ik, ik ken hem wel, maar ik ken hem niet. Oké. Okay. Nou, als ik eens wat van hem vind, uh, dan zal ik het draaien op de radio. Speciaal voor Joop. Je bent de goedheid zelf. Dankjewel Joop. En we gaan snel over naar Dolly, want die heeft weer allerlei vragen voor jou. Ah, dat, valt nou, mee, dat valt wel mee hoor. Hoe is het, Joop? Eerst, nou, dat was vraag bij. 1. Goed, maar, maar hoe is het met jou? Want ja. jij was ziek? Ja, ik, ik was ziek. Ik ben eigenlijk nog steeds niet helemaal in orde. Maar uh, ik vind oh, het nou okay. wel mooi geweest hoor. We gaan ja. gewoon de draad ja. weer oppakken gezellig. Moet ik ja, het toch? Handuren, hè? Nee, zo is het. <laughs> ja. Hey, Joop, ja. heb je nog wat beleefd het afgelopen weekend? Ja, ja, ja, ja. Ik ben bij. Het, uh, ik zijn wat dingen geweest. Ja? Ik ben uh, allereerst geweest bij. Uh, uh, uh, dat was zaterdagmiddag. Bij het Juttersmuseum. Ja? Nou, ben ik daar wel vaker geweest natuurlijk. Ja? Maar uh, rond een uur of twee werd de 400.000ste bezoeker verwacht. Oh, eerlijk? Ja, en daar ben ik bij geweest. Echt waar? Ontzettend leuk, ja. ja. En was het een, een Zandvoortse uh, inwoner of was het echt nee. iemand die van buiten kwam? Echt van buiten, een Tilburgse gezin met uh, twee S kinderen. Oh? Uh, en uh, die hadden nog vrij, want ze zijn daar in het zuiden nog vrij. En die waren een dagje naar Zandvoort gekomen met het museum onder andere, om te gaan bezoeken. Nou, wat leuk en dat dat. Het... Uh, ja, die, die stonden, <laughs> stonden verbaasd te kijken natuurlijk. Ja, dat is niet de, verwacht. Het volledige bestuur van, van het. Uh, van het Judisch Museum. Alleen de voorzitter kon niet aanwezig zijn, maar de oud-voorzitter was er dan wel. Ja. En uh, Michel Wemmers als wethouder, die uh, was aanwezig om ze te verwelkomen. Ja. Die heeft een hele mooie taak voor ze meegenomen. Ontzettend leuk. Nou, wat dat? Ja, echt heel geweldig. Uh, die die wisten niet waar ze over kwam. Nee, dat Tuurlijk. snap ik. Foto's maken voor de krant, foto's maken voor het Judisch Museum. En stond er stonden helemaal uh, perplexed en... Uh, het was heel leuk. Ze vond het een geweldige initiatief, het Juttersmuseum. En dan doen we toch al 400.000 mensen in een paar jaar, hè? laten we eerlijk zijn. Want zo gek lang bestaat het nog niet. Nee, dat is maar waar. Maar vier mensen, en er zijn er nogal een paar hoor. Ja, ja. En, en gratis, ja. hè? Ja, ja. Geweldig. Ja. Een goed initiatief is dat toen de tijd geweest van uh, Victor Bol en uh, Wim Kruiswijk. En dat, uh, dat, uh, dat leeft nog steeds voort. Ja, mooi. Uh, <laughs> goed, en nou, s'avonds was ik uh, bij het basketbal. En uh, dat was de wedstrijd van het jaar. Dat weet je, tegen ik, uh, Amsterdam. Ik zag het en het schaamrood stond op mijn op wangen dat ik er niet heen ben geweest. Ik was hier het niet. helemaal vergeten. Vast weer eens een keer niet, hè? Dat nee, wat een rotmoeder ben ik toch ook, hè? Je wil niet eens naar <laughs> je eigen zoon komen kijken. <laughs> ja, dat wil ik wel, maar ik was het vergeten. Ik wist het niet meer. <laughs> nou, maar Leijers heeft het goed gedaan, hoor. Ja, ik, ik zag je, het. Ja, uh, ik bedoel, als je uh, 89, 67 wint, uh, dan uh, heb je het gewoon goed gedaan. En dat was tegen de naaste concurrent van uh, Lions. Uh, die hadden Lions voor het eerst in twee jaar een competitiewedstrijd verloren. Lions had in twee jaar lang geen competitiewedstrijd meer verloren. Zij waren de eerste die dat deden. En uh, om alsnog kampioen te kunnen worden, moesten ze zaterdag met minimaal 6 uh, punten verschil winnen. Uh, dat werden er dan 22. Er zijn er een paar meer. Gelukkig, toch? Ja, ja, ja. ja. Oh. Uh, zondag ja. hadden we uh, in het, uh, het uh, Zals Museum, ja. het Zandels Mannenkoor Ja, Dekken. Ja. Heel leuk. Uh, het, het volledige koor kon daar niet in, dat is gewoon te groot, het zijn 50 man. Uh, 26 die waren gekomen. En die zongen uh, een verschrikkelijk divers uh, uh, programma. Uh, van klassiek tot uh, modern, van uh, uh, ja, uh, hits tot aan uh, uh, uh, slagers. Ja. Een eigen lied, een lied van de zee, werd gezongen. Oh ja, mooi. En het was behoorlijk bezocht. En het was net niet helemaal vol, maar het was behoorlijk bezocht. En een heel leuk initiatief. Het is wel jammer dat ja. dat koor onder het korte dakje stond. Dus dat geluid dat was niet goed. Ze hadden beter aan de andere kant van de zaal kunnen staan. Er was dus meer ruimte, en er komt meer geluid ook voor de gasten. Uh, beter over. Het ja, ja. is ja. een heel leuk initiatief. Het bestaat dit jaar 35 jaar het koor. En Zo. gaan ze 8 oktober vieren met een grandioos concert in de kerk. Dat werd uh, uh, zondag bekendgemaakt door de nieuwe dirigent. Mm. En uh, nou, dat zal wel weer een ontzettend feest worden, uh, de Zandersbannenkoor Ja. Heel leuk. Uh, het bestaat leuk. dus 35 jaar. Ja, en ik sprak iemand die uh, heeft helaas uh, moeten afhaken, die was al 31 jaar lid. Ja. Maar die heeft uh, longproblemen, die kon niet meer meezingen. Mm. Die zat achter mij, die zat zachtjes mee te zingen. Oh. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan dan, ja. hè? Inderdaad, inderdaad. Ja. Nou goed, dat was, uh, bij, ja, voetbal ben ik uiteraard geweest. Ook knap gewonnen met Zandvoort. 10-3, uh, ik bedoel, dan heb je goed je best gedaan, denk ik. Ja. Hebben 10-0 voorgestaan, ook behoorlijk. Ja, en dan gaat natuurlijk de, de aandacht gaat wat, wat minder uit naar uh, de verdediging. Ja, en dan krijg je mm. nog drie punten, drie hoepen om je horen. Maar goed, Sander ah, heeft drie punten in huis. Zo is het. Of, het, uh, of, ze, of ze het kunnen gebruiken voor een kampuur dat betwijfel ik, want ze hebben het al te veel punten laten liggen. Ja. Maar het is altijd lekker voor het zelfvertrouwen als je het in de hoep het in kan schieten. Las, nou, en... dat lijkt me wel, ja. Oh. Mijn god. Nou, <laughs> dat was eigenlijk mijn weekend. nou dat klinkt nou. Uh, allemaal goed. Dat zijn allemaal weer leuke dingen. Ja zeker, zeker, ja, zeker. Ja. En um, um, Nog eventjes een landspreker van volgende week zondag. Voor ja. degenen die golven. Ja. En er zijn er nogal een paar in Zandvoort. Dat ja. is voor het eerste keer, voor de allereerste keer in de hele wereld. Het elfsteden uh, golf toernooi op Open Golf Zandvoort. Het wordt georganiseerd door Ron Brouwer van Lauren Hardy. Ja. Uh, er worden elf holes gespeeld. Elke hole krijgt de naam van, de, van, een, stad? Uh, van een van de steden. Van die elf steden. En daar zijn allerlei lulieke dingen rondom. Er is een quiz, er is Snet langs de baan te krijgen. En dat soort dingen allemaal. Oh, dat klinkt allemaal heel goed. Ja, <laughs> je moet alleen een, een gvb hebben. Gewoon een vaardigheidsbewijs. Je hoeft geen ja. handicap te hebben. Dan mag je meedoen. Uh, leuk. En dan na afloop is het uh, in Lauren Hardy het bekende winterbuffet. Nou, dat kan ik je van harte aanbevelen. En, en is, is er nog gelegenheid om in te schrijven voor dat... Ja, uh... dat gaat aan de bar bij Laura en Hardy. Okay. Dan kan je inschrijven. Uh, ik weet niet hoeveel de inschrijvingen nu zijn, geen flauw idee. Nee. Maar ga informeren als je mee wilt doen. Uh, heel leuk om te doen. En ja. dan zaterdag is het jeugdtoneel van Wim Heldering. Ja, en dat heet met man en muis, en hè? Muis. zag ik. Ja. Ja, leuk. ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja. Ja, ben ja, benieuwd. Goed. En donderdag gaat uh, Marcel Horneman open. Horneman met zijn festtheater. Leuke naam. Ja, naam vind ik eigenlijk. ja. ja daar ben ik wel ja. ontzettend nieuwsgierig naar. En ik denk een heleboel Zandvoort is met mij. Nou, dat wordt ja? geweldig. Ja, dat nou, denk ik, ik ook wel. Wat is de locatie, Jo? Sorry? Wat is de locatie? Uh, hij gaat verhuizen van de ene kant van Albert Heijn naar de andere kant. Hij krijgt uh, die drie uh, winkelramen aan de uh, grote klochten van Albert Heijn. Ja. Daar gaat hij naartoe. Okay. Hij is nu een paar dagen dicht om open te, gaan, open te kunnen gaan. En dan uh, is het donderdag een groot feest. En uh, echt, dat gaat geweldig worden. Neem ze mij aan. Ik weet wat hij gaat doen. Ik, weet, ik heb de plannen gezien. Ik heb zijn tekeningen gezien. Grandioos. Nou, geweldig. nou, ja. Wat een les om dat op poten vond, te zetten. Nou, dat vond ik dus ook eigenlijk. Ja. Ik denk, dat moet je toch maar wel durven, hè? Zeker. Want het absoluut. is nogal wat wat hij daar begint. Ja, ja, ja dat is niet mis. Nee, zeker. Nee, dat uh, ja. doet hij goed. En dat is donderdag, zei je? Hè? Dat is donderdag uh, tussen uh, vier en zes uur. Ja, Oké, okay. okay, nou, allemaal een kijkje nemen, denk ik. Toch? Ja. ja. <laughs> Leuk. Ja, we hebben bijna weer een kwartier volgemaakt, Dolly. Zo is het, Joop. Nou, ik ben je weer heel erg dankbaar voor, uh, voor alles... wat je ons en de luisteraars hebt willen vertellen. Nee, zodat we allemaal een beetje op de hoogte zijn... van wat er allemaal weer gepasseerd is het weekend... aan uh, culturele en sportieve evenementen... En uh, okay. ja, ik hoop dat we elkaar uh, volgende week om dezelfde tijd uh, weer zullen spreken. Zijn. Zo Bij is niet het. het <laughs> Oké okay, Joop. Okay. Zeg, ontzettend zo. bedankt. Ja, is, uh, ja. <laughs> Tot ah, gauw weer. Dag Joop. Ah, ja. Bye. Bye. Believe me, dear, when I say that He can give you the world, but He never Ja, zeker. Ja. En een uh, heel onbekende jongen. Ik had hem uh, toen, en want ik werk ook wel voor Radio BV Wijk, Ja, had ik hem in de studio, uh, live aanwezig. Uh, het is Jasper Takonis, zo heet hij. Oh. Uh, het is een, uh, een jonge man, uh, nou ja, jong, uh, in de dertig, zeg maar. Ja. Uh, afkomstig uit het uh, musical uh, circuit. Ja. Uh, heeft een fenomenale stem. Want dit is een voorbeeld ervan, maar hij heeft een aantal andere covers heeft hij opgenomen. Maar niet met de ambitie om daarmee door te breken. Dat vond hij gewoon leuk om te doen. Mm -hmm. En Hij heeft ook eigenlijk niet de ambitie om als soloartiest uh, verder te gaan. Want nou, eigenlijk, volgens mij, heb hij dat alles in huis. Hij ziet er goed uit. Hij heeft een dijk van de stem. Uh, maar hij, hij is bescheiden. Hij wil dat gewoon niet. En, uh, hij zegt, nou leuk, het is leuk om te doen. En, uh, maar daar wil ik het bij laten. En hoe heette die, zei je? Jasper? Jasper Takonis. Takonis. Ja. Oh. Het is, uh, volgens mij is het Griek of zo, ik weet het niet. Taconis. Ja, ja Takonis, ja, we, we hebben hier verder op een uh, paardenziekenhuis, dat is uh, Takonis. Oh ja, ik zie hem. Ja, nou, aardige jongen. Ja, toch? Ja, ziet er goed uit, inderdaad. Nou, ja. oh, hij is er wel op internet te vinden dus? Ja, meteen. Oké. Okay. Hij rolt er meteen uit, hij zanger. Me... <laughs> Oké, okay, nou ja, Dolly had gehoopt dat hij meteen in de studio op de bureau zou vallen. <laughs> <lacht> dat, is even niet, dat is even niet gelukt. <lacht> nou, even voor het nieuws zal ik je eventjes uh, in slaap zussen? <lacht> Gaan we met vakantie, ja. Maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Thun is dat.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 Wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe, niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. dobbe. Slape bij gaan van de zomer Lekker nergens naartoe Niet meer over dobe dobe Dobe dobe dobe Het -do -do -do -do -do -do. is een goed idee hoor ja Dat dacht ik ook wel Het heeft ook nog een Vind ik ook hoor Laten nou gaan slapen. Wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over toppen, Niet meer over do, So... Oh. Album, die goede oude tijd, heb ik het uh, over dobber, dobber dobbe en uh, Een oud nummer, maar toch ook weer jong. Uh, en dat heeft alles te maken met de zangeres die het zingt. Want uh, ja, zij is wel wat ouder, maar ze blijft toch altijd jong. En dat komt omdat ze zo heet. <laughs> Jasperina <laughs> de Jong. En uh, uh, nou, ik ga straks nog uh, wat opzoeken uh, wat ook al wat, wat ouder is. Uh, uh, ja, Ikzelf ik natuurlijk, maar goed. Dat laten we buiten beschouwing. Daar gaan we het niet over hebben. Nee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Tja luisteraars, dan hier een kleine update van het regionale nieuws van maandag 6 maart 2017. Een 40-jarige Amsterdammer riep zondagavond in een trein richting station Heemstede Aardenhout dat hij iedereen dood zou schieten. De politie ging met meerdere eenheden naar het station aan de Zandvoortse om de trein op te wachten en de verdachte op te pakken. Rond half elf kreeg de politie de melding binnen en agenten gingen snel ter plaatse. De aanwezige mensen op het station werden verzocht het station direct te verlaten. In de trein, die kort daarna aankwam werd de Amsterdammer aangehouden en gefouilleerd. Hij bleek helemaal geen vuurwapen bij zich te hebben. De man is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. Morgen uh, is er weer een spreekuur en wel een digitaal spreekuur... bij Ook Zandvoort op dinsdag 7 maart van 10 tot 12 uur dus... Dus uh, kunt u wel wat hulp gebruiken op digitaal gebied? Dan uh, bent u welkom om daar langs te komen. En uh, u kunt daar de vragen stellen die u heeft... bij het gebruik van pc, laptop, tablet, iPad of smartphone. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Tijdens het spreekuur is er om half elf... een korte presentatie rond een specifiek thema. En het thema van morgen is... Het einde van Windows Live Mail. Deelname is gratis. Euh, sorry, en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op de website van Ook www Ookzandvoort www.ookzandvoort.nl of bij de balie van Pluspunt aan de Flemingstraat 55 in Zandvoort, waarvan het telefoonnummer is 5740330. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand in samenwerking met Seniorweb Haarlem. Dus van 10 tot 12 morgenochtend. Bij een vechtpartij op de Planetenlaan in Haarlem heeft een 14-jarige jongen vrijdagavond zijn pols gebroken. De politie heeft in de omgeving een 15-jarige jongen aangehouden en een tweede verdachte wordt nog gezocht. Omstreeks half negen kwam het slachtoffer uit een supermarkt aan de Planetenlaan. Buiten werd hij, naar eigen zeggen, vanuit het niets bij zijn keel gegrepen... en geschopt door twee jongens. Het slachtoffer sprong bij een vriend achter op de fiets... maar toen de twee verdachten achter hem aankwamen... probeerde hij zich rennend in veiligheid te brengen. Dit lukte niet, want hij werd door de verdachten geschopt. Hierbij viel hij op zijn pols... en de jongen moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. Een 29-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn gezicht gewond geraakt... bij een mishandeling in de Grote Houtstraat in Haarlem. Een 20-jarige Groninger is aangehouden. Het slachtoffer is in het gezicht geslagen waarna hij ten val kwam. Voorbijgangers waarschuwden de politie toen zij de man op straat zagen liggen. En het slachtoffer is met aangezichtsletsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Lange is een 21-jarige zandvoorter die een droom heeft. Hij wil dolgraag meedoen aan het RTL 5-programma Expeditie Robinson... en dit jaar heeft hij de kans. Om aan het programma mee te kunnen doen... heeft hij de hulp nodig van mensen die op hem willen stemmen. Wilt u op Kenneth de Lange stemmen? Uh, de, stemt u dan op hem via de volgende link... www.expeditierobinson.com Nl/profile/120. Slash slash Vele weggebruikers zijn de afgelopen dagen aan de kant gezet in onder andere vijf huizen uit Geest en Badhoevedorp... dorp, Haarlem en Nieuwvennep. Van motorrijder, automobilist tot vrachtwagenchauffeur en, en zelfs een landbouwvoertuig. Dit was allemaal in verband met hoge snelheden, niet dragen van de autogordel, overschrijden van doorgetrokken strepen, rijden door rood en afvallende ladingen. Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we ook nog horen wat het voor weer het wordt vandaag nog en de komende dagen natuurlijk van Dolly de Birk. Ja, het is vandaag wisselend bewolkt en op deze maandag kan het zomaar tot enkele buien komen. De zuidwestenwind waait overwegend matig en aan zee soms vrij krachtig en draait later naar noord. De temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Hier en daar komt het tot een bui en het koelt af naar een graad of 4. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Op een lokale bui na blijft het droog. De temperatuur komt in de middag uit op ongeveer 7 graden. Na morgen is en blijft het toch wisselvallig met temperaturen... die geleidelijk oplopen naar ongeveer zo'n 11 graden aan het einde van de week. In het weekend lijken de temperaturen weer te gaan dalen. Tot zover het weerbericht volgens uh, Rico Schreuder.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 Als het niet zo is. Nou, Dali, wat een prachtige keuze en een prachtig nummer. En oorspronkelijk Frank boeien, toch? Ja, ja, ja. Maar ik uh, vind dat Sjors uh, van de Pannen het ook wel uh, Erg mooi heel ziend. mooi, heel mooi zingt. Ja, ja. En dat vond ja. Marco Borsater ook. Want die draaide toen, volgens mij, bij de Voice het eerst om. He. Toen, toen dat liedje werd ingezet al, volgens mij. Of heb je die uh, de, de voice ja, niet gezien? Nou. Ja, nou, maar maar dat voorval kan ik me even zo gauw niet herinneren. Ja, waarom niet? Dat is een man die helaas al overleden is, maar uh, ja, vanmorgen vloog hij nog. Ah, uh, Robert Long. Ja. Ah, uh, ja. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gasje, en zo verheven.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 Schoeder, wees een verzorgster, wees een moeder, is ons bloed. Samen met uh, Martine Bijl en natuurlijk Simone Kleinsma, die wij de komende tijd heel veel sterke wensen, omdat natuurlijk haar man haar onlangs is ontvallen, Guus Verstraten. En uh, die heb ik ook nog persoonlijk uh, ontmoet. Want uh, zo'n Sven, die ooit bij Paal de Leel te gast was in Mooi Weer de Leel, dan praat ik uh, over 2007, dat is een tijd geleden. Uh, ja, toen, toen was Guus Verstraten daar, de regisseur van het programma van Paal de Leel, Mooi Weer de Leel. En toen hadden we dus met, uh, met, met, met de man te maken, en het was een buitengewoon aardige vent. en uh, ja, de steun en toeverlaat van Simone Kleinsma, die u hier hoorde zingen. Ja, dolk zo kan het gaan in het leven. Herbaas. Ja, zo gaat het. Ja. Ja. ja, we hangen allemaal aan een zijde draadje. Wat dat betreft, nou. Ja. Uh, nou, maar weer even een ander stukje muziek. Een zomermeisje, Summer Girl, The Family of the Year. What's your name, Summer Girl? September comes and takes the sun from your blonde hair. Who's your type, summer girl, who will hold you tight till the fall comes and your life takes September comes and your life takes you away. Who's your type, summer girl? Who will hold you tight till the fall comes and takes the sun from your blonde hair? Get sucked out to sea and gone for good Body back to him. Walk with me, summer girl. Walk with me till the sun comes and takes the night, our world away. Family of the Year met Summer Girl. Nou, door die drie mooie, rustige liedjes. We hebben de mensen even kunnen bijkomen? Er zijn de pistoletjes wat makkelijker gezakt. Ja, ja, ja, ja, ja. En wat ga je daar tegenover stellen? Nou, toch wel een, nee, een beetje naar rocknummer hoor. He, ja, kijk, zie je wel. Ja. Gaan we eventjes de boel uitblazen weer? Zo so is dat. The Beast of Burden. U naar of daar luistert u naar, luister de urna, want we zijn alweer bijna door hier aan het eind van uh, twee uur lang. Uh, heerlijke muziek en natuurlijk ook uh, informatie. Ja, ja. Jij, ja, daar heb jij weer voor gezorgd en Joop van Nes, natuurlijk. Ja. Uh, daar danken we je ook natuurlijk weer van harte voor. We hopen dat we hem volgende week ook weer mogen bellen. Ja, ja. Bellen mag altijd. Als die opneemt is een tweede. Laatste <laughs> <ja. laughs> tijd gaat goed, hè? Zeker weten. Ja. Hey, hey, we hebben wel uh, een lekker weertje, hè? Toch? Het, ik vind het heerlijk. Het uh, uh, Dat nodig wel uit om nog eventjes... Uh... Lekker even naar het strand te gaan. Ja, nou, ik kom ja. er net vandaan eigenlijk. Ik heb oh. wat foto's gemaakt daar zo. Ja. Ja, op de zeeweg met de natuurbrug. Ja. Daar zijn ze momenteel zijn ze daar uh, kabels door pijpen aan het schieten. ja, Dan heb ik het over hele dikke stalen draadkabels. Uh, ja. Dat vormt een hele dikke tross. Dat worden spankabels om de beton... die ze uh, aankomende vrijdagnacht en zaterdag gaan storten. 2000 kuub beton. Ja. Om dat te, uh, uh, te wapenen, zeg maar. Jeetje. Ja. Ja, want dan gaat de zeeweg ook dicht, hè? de 10e ja, en de 11e ja, toch? Ja, dat klopt helemaal. Of de 10e op de 11e, ja, hoe zat het ook alweer? Nee, Weet jij dat de toch? nacht van vrijdag vanaf 10 uur ja. en dan het hele weekend volgens mij. Oh, ja, jeetje. Ja, ja, ja. ja, helaas. Ja, ja, ja. Maar het wordt, het, wordt, het wordt mooi. Het is imposant om te zien. Ja, imposant is het zeker. Of het gaat werken, moet ik nog maar, uh, dat valt nog te bezien. Hè? Nou ja, wat, wat ik zelf vreemd vind, dat de natuurbrug hier in, in Zandvoort... Ja? bij de Zandvoortsalaan, ja. dat er nog een groot hek staat, die herten kunnen er niet door. Hè? Uh, nee, nee, dat mag ook nog niet. Want er moet eerst uh, de andere natuurbrug ook af zijn... Hè, die over het uh, spoor gaat. Okay. En pas dan uh, worden alle bruggen voor ze opengesteld... zodat ze... Ja, van de ene regio naar de andere regio kunnen lopen. Aha. Want nu zouden ze dan uh, in dat hele kleine stukje duin terechtkomen. Ja. waar ze verder geen kant op kunnen in feite. Jij weet, meer dan ik. Wat ja, wat dat betreft. Ze moeten het sporen <laughs> eerst nog over kunnen. Ja, okay. Dus eerst moet die brug nog komen. Oh, okay. en dan gaan de bruggen open voor mij. Oh, okay. nou. ja, als ze nog leven dan. Ja. God. Ja, ze dan niet dan. allemaal afgeknald zijn. Ja, 60 per dag geloof ik, hè? Ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja. ja. En ja. weet jij nou ook waar dat gebeurt? Waar ze ze afschieten? Ja. Nee, hoef ik ook niet te weten. Nee, Wil jij het zeker, weten? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. We, je kan ze wel regelmatig uh, zien bij het Pannenkoekenhuis daar. Daar liggen ze op een uh, vrachtwagen opgestapeld. Oh. Alle hm. kadavers. Maar ja. Ja, jammer. Nou ja, goed. Ja, Riro, het is, ja, niet anders. Ja, is niet anders. Nee. We gaan nog eventjes swingen met Elvis Presley. Zo so is dat. Uh, Kom even de, van die stoel af, yeah, uh, yeah, Charles. de guitarman. Opa, goed ja. voor je rug. Nee. We don't need a guitarman, son. Bedankt don't go either, eh? And then put uh, them all in the middle the room. Yeah, yeah, yeah. a thousand Till I found myself in Mobile, Alabama had a club they called Big Jacks. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I sit in. <laughs> I showed them what a band would sound like. A little swinging in a guitar, man, show them son.